Ik zal proberen even de situatie te schetsen voor we naar binnen gaan. Ja, doe maar, Rudy. Wel, uh, op bed ligt een vrouw in een plas bloed... vermoord met twee meesteken in de buik... tussen 3 uur en 4 uur vannacht. Wie is het? Het gaat om Monique van Dam, 40 jaar. Zij is de vrouw van Pierre Stenger, 70 jaar. En is een fabrikant van metalen afsluitingen. Een verstandshuwelijk dus. Dat kunnen we niet weten, hè, de koning. Ja. Ze heeft in ieder geval de nacht hier doorgebracht met haar minnaar. Hè. De plaats naast haar in het bed was ook beslapen. Het labo vond klassieke sporen, haren, huidschilfers, spermavlekken, de hele ruttekentuin. Ja, het is al goed, Rudy. Waar is die gast nu? Oh, weg. Eh, waarschijnlijk eh, is hem zelf ook gewond, want daar loopt een bloedspoor van op het bed tot hier. Hij is hier waarschijnlijk in een auto gestapt. Familie? Een zoon, maar die zit in Amerika. Dat huis hier is voor hem gebouwd. En die in tweede dooien? Dat ja, is een kerel van rond de 25. Hij had geen identiteitspapieren. Nek gebroken. Hoe is dat gebeurd? Ja, dat is moeilijk te zeggen, hè, maar uh, die kerel had modder aan zijn schoenen. En er zijn twee moddersporen. Ze leiden naar de keuken. Modderpoten? Welle, echte professionals, quoi. Ja, daar hebben ze een slagersmes genomen, waarschijnlijk het moordwapen. En zijn ze naar de slaapkamer gegaan. En een van de twee ligt daarboven dood. Het zou kunnen dat er gevochten is, want de vloer is ook besmeurd met bloed. Oké, Sam, buurtonderzoek. Rudy en ik gaan de weduwe naar condoleren bij hem thuis. Toffe job, daar gaan we weer. Dag heren. Dag meneer. Hoofdinspecteur Van Deun, dit is mijn collega-inspecteur Ja, Oké, Stengers aangenaam. Sorry dat ik u niet wacht. Waarmee kan ik u van dienst zijn? Alsjeblieft. Dank u wel, Hector. Meneer Stengers, mm -hmm. uw echtgenote is Monique van Dan? Ja, ja, ik kom net terug uit Mulhouse. Ik heb daar een filiale. Maar ik zal ze bellen. Meneer Stengers, uw echtgenote werd vanmorgen dood aangetroffen in uw huis in Lennik. Het is vermoord. Monique vermoord? Hoe kan dat nu? Uh, uh, uh, wat is er gebeurd? Ja, dat zal het onderzoek moeten uitwijzen. Uh, meneer Stengers, er zijn aanwijzingen dat er vannacht een man bij uw vrouw heeft geslapen. Ja, natuurlijk. Hij moet Lange. Ja. pardon? moet te langen. Het kan vreemd klinken, maar hij is arminaar. Al sinds twee jaar. Ja, ik begrijp dat wel. Ik ben ondertussen een oude man en zij is dertig jaar jonger. Helmoet is een goede jongen. Mijn rechterhand in de fabriek. Goed, ja, ik zag die affaire door de vingers. Zolang ze maar bij me bleef, was ik gelukkig. En nu ben ik ze kwijt. Uh, meneer Stengers, u hield nog van uw vrouw. Oh ja, en zij van mij ook. Ze <laughs> is bij mij komen werken als pas afgestudeerd verpleegsterje. Ik was pas weduwnaar en ik had een oppas nodig voor mijn zoontje Claude. <laughs> we zijn smoor verliefd geworden en twee jaar later zijn we getrouwd. God, ik kan het niet geloven. Ja, het spijt ons, meneer Stengers. Ziet ge al die schilderijen hier, die sculpturen? Dat is dat is Monique, werk. Ik wilde beleggen in kunst, maar ik ken daar geen bal van. Ik ben maar een simpele smid, hè. Maar zij had er een neus voor. Zij is een grote expert geworden, internationaal. Meneer Stingers had zijn vijanden. Oh, nee. <laughs> zij was alom gerespecteerd. En ze was heel correct. En hoe is het met die Helmoet... Ja, eh. Als hij het was, dan is hij gevlucht. Maar dan heeft hij het gedaan. Hem moet gezoeken en ondervragen. Mooi uh, trouwen met iemand die veel jonger is dan jij, want dan wordt het ingewikkeld. Martje is toch ook veel jonger dan jij? Nee, hey, zes jaar is geen dertig jaar erom, hè? Kom aan ter zaken, hè, dames? Oké, okay, eh. Ja, ten eerste, die en Helmoet de Lange zat gewoon thuis... en ten tweede, hij was helemaal niet de minnaar van mevrouw Stenger... oftewel Monique van Dam. Oeh, was zit die Stengers dan te zeveren? Ah, kijk, hè. Helmoet de Lange en Monique van Dam hebben kortstondig een affaire gehad... maar ze blijven vrienden. Monique vroeg aan Helmoet om haar man in de waan te laten... dat die affaire nog altijd voortduurt. Hmm. Ja, en daar zijn ze goed in gelukt, want hij heeft een vaste vriendin... en zij heeft eerder losse contacten. En Stengers mocht dat niet weten... Kende Helmoet haar laatste loscontact? Nee, uh, ze zien elkaar heel weinig. Hmm. Heeft hij een alibi voor de nacht van dinsdag op woensdag? Mm -hmm. Het zijn een Dat is gecheckt. Allee, we kunnen wel al een verdachte van de lijst grappen. Ja. We staan nog nergens, hè? Goed, dus twee mannen dringen het huis binnen. Ze halen in de keuken een mes. Een van de twee steekt mevrouw Stengers dood... De man naast mevrouw Stengers in bed stelt zich teweer en kwetst zich daarbij. Is dat de voorlopige hypothese? Uh, ja, ja, dat kunnen we zo stellen, ja. Uh, het labo heeft ook twee soorten bloed gevonden, dat van mevrouw Stengers en van iemand anders. En uh, daar zijn ook bloedsporen terug te vinden op het bed, op het mes, op de vloer, plus het volledige traject naar buiten. Ja, dat is dus bijna zeker van de dekstier van mevrouw Stengers. Uh, zijn er mogelijke motieven? Ja, zeker geen geld. Ze hebben de randtas met veel cash- en kredietkaarten niet aangeraakt. En het buurtonderzoek, noppers. Hm. Oké, okay, we hebben dus niks. Ik hoop dat daar snel verandering in komt. Ja, we zijn bezig met de inventaris van de kunstwerken. Misschien is er wel een stuk weg. Ja, we hebben voor alle zekerheid een oproep gelanceerd om de kunsttraffiek in het oog te houden. Romain? Ik heb nieuws: Antoine de Wolf, hè? dat is die fameuze dealer hier in Halle. De drugsexiers zijn binnengevallen en ze hebben daar een schilderijke van Utrillo gevonden. Utrillo? Wie? Ja, Utrillo. Dat is een schilder uit Montmartre, 1883-1955. Dat is alvast de vraag van de politiequiz. Hm? En? Ah, wel, uh, volgens het bureau Kunst en Antiek van de federale... is dat schilderij eigendom van Pierre Stengers en Monique van Dam. Oei. Een werkje van Utrillo? Ja, dat is mogelijk, maar ik moet dan nakijken. Zoals ik al zei, Monique wist alles van de collectie. Voor mij is dat alleen maar een goede belegging. We zullen eens in onze catalogus kijken. Ah ja, hier. Ja, we hebben vier wedstrijden. Oh, kom maar eens mee. Uh, er ontbreken er twee. Dat is hier toch goed beveiligd? Hoe kan dat dan? Maar ja, dat is goed beveiligd. Maar ook dat is mannig ik, ik ken daar niet van. Ik had zelfs problemen om hier binnen te komen. Nou, er moeten hier verschillende camera's hangen en meldingssystemen En dat staat dan allemaal in verbinding met de meldkamer van een groot securitybedrijf. En kunt je dat hier ook controleren? Ja, hiernaast staan ook schermen. Maar je kijkt daar nooit naar al die elektronische lief. Mijn gepanzerde deuren, die vertrouw ik. Die heb ik met mijn eigen handen gemaakt, ijzerstaal, ja. Dat is mij, jongen. Het securitybedrijf heeft geen diefstal gemeld? Nee. Maar ik zal die portretjes meegenomen hebben naar een galerie of zo. Dat deed ze dikwijls. Mogen wij uw videoschermen toch eens bekijken voor alle zekerheid? Nou <lacht> oh ja, doe wat je die later kunt. He, die deur daar. Dank u wel. Amai, zegt dat is nogal materiaal. Wat is er? Eerst, hè? Dat systeem heeft de laatste twintig bewegingen in de kamer, dus alle personen die er binnengekomen zijn. Die... Hij schiet eens een beetje op ja, ja, Rudy. Die... Hier zijn de beelden, hè? Geen vreemde personen te zien? Ja. Hier Monique, die twee schilderijkers van de muur haalt. Dat was maandag. Eerst, mm -hmm. hè? Ah. Een nieuwe bezoeker. als vorige week, hè? Mm -hmm. Die bespreekt blijkbaar een serieuze zaak met Stingers. Stingers geeft hem geld. Nogal veel precies. Wacht eens even, terugspoelen. Zet de beeld stil. toe. Dat is het scherp, hè, Rudy? Ja, wacht. Dat zijn biljetten van 500 euro, denk ik. Dat is een flink pak. Oh, dat kan 50.000 euro zijn. Ik print dat af. Die zitten geen zot. Dat is een inbruk op de privacy. Niemand ziet ons hier, hè? Hier staan geen kamer. Oh, dat Meneer Stengers, heeft u nog een minuutje voor ons? Ja, maar kort. Ik heb veel tijd verloren en ik heb nog werk te doen. We hebben op de beelden gezien dat u vorige week maandag met iemand gepraat heeft en aan wie u geld gaf. Wie is die persoon? Hoe? Staat er op die schermen? Ja. Straffe machine, hè? Het systeem onthoudt de gebeurtenissen die de camera's registreren, meneer Stengers. Wilt u ons de naam van die man geven? Nee, die krijgt u niet. Ah. Dat zijn privézaken, ja. Ik heb u daar geen toestemming voor gegeven en u bent niet bevoegd. En als je me nu wilt excuseren... Het is toch wel heel louche dat hij die naam niet wou geven. Heb je die print van die man nog? Ja, maar dat is een inbreuk op de privacy. Dat heb je zelf gezegd. Ja, Rudy, heb je die print nog? Sam, maak hier eens een paar kopietjes van. Dan polsen we straks bij de collega's of ze de man naast Stengers op dat beeld herkennen. Mm -hmm. En uh, discreet, hè. Zorg dat de flipper het niet merkt. Kopieren kun je toch ook, Herm? <laughs> Tja, het is precies alsof dat die antip eens ergens gezien heb. Ah ja, ik heb nog eens gebeld met de collega's van het bureau Kunst en Antiek. Die kennen alles van dat wereldje. Ik vroeg of zij soms wisten dat Monique Van Dam van plan was om die een Utrillo ut te verkopen. Utrillo. Utrilio. Uh, uh, uh, ja, ja, en? Ja. Uh, van een verkoop hebben ze niks gehoord, maar ze vertelden wel dat Monique Van Dam heel goed bevriend was met een jonge kunsthistoricus. Een zekere Jelle Kremers. Hij doctoreert aan de KUL over... Utrillo. Uh, uh, uh, uh, Utrillo ja. Monique Van Dam zou hem een paar schilderijen in bruikleen geven. Dus die Jelle Kremers moet zo snel mogelijk ondervraagd worden? Hij kan de laatste geweest zijn die mevrouw Stengers levend gezien heeft. Ja, hij is voorlopig niet thuis en ook niet op zijn werk. Ik heb gebeld. Ah, oh, Van Deun, nu weet ik het weer. De man op die bewakingsvideo bij Stengers, dat, dat is de portier van de, van de Saturnus. Zijt je zeker? Ja, ik ga hem doen aan de Saturnus. Jij? Met wie? <laughs> zeg, dat zijn uw zaken niet. Ja, mogen we nu eindelijk weten hoe die vent heet? Glenn Broekmans. Dat is een oude macho die je constant tegen iedereen opschept over zijn tijd bij de paras en bij het Vreemdelingenlegioen. De Koninkendams naar Jelle Kremers. Van Deun. Ja, ik ga portier Broekmans zonder handen nemen, ja. Hallo? Is hier iemand? Hallo? Hallo? Ah. Inspecteur Dams van de Federale Gerechtelijke Politie. Ik had u al verwacht. Oh, oh, oh. oh, oh, oh. rustig. Rustig. Ik wilde al lang zelf naar de politie komen. Maar ik durfde niet. Hoe lang zitten jij hier al? Ik heb een mens gedood. Kapot gemaakt. Mevrouw Stengers? Nee. Nee, ik sliep bij mevrouw Stengers. Of enfin, ik was half wakker. Er kwamen twee mannen de trap op en de kamer binnen. Een van die twee had een groot mes. Stak het onmiddellijk in Monique haar buik twee keer... Ik vloog recht en ik pakte hem het mes af. Wacht, wacht, wacht even. Dus, uh, die tweede man, was, stond hij daar de hele tijd te doen? Die stond stijf van de drugs. Hij stond te trillen op zijn benen. Die twee gasten die stonden stijf van de drugs. Dan vroeg de eerste, die met het mes, aan de tweede om hem te helpen. Die tweede, die sprong op mij. Ik was razend. Ik heb hem over mijn schouder gegooid. Hij was dood. En uh, wat hebben we toen gedaan? Ik paddikeerde. Ik stond aan de grond genageld. En dan is een eerste weggelopen. Hij heeft dan eerst nog die twee schilderijtjes meegepikt. Oh, Monique. Hey, meneer Kremers, zou u met ons kunnen meekomen naar het politiebureau voor een verklaring? Glenn Broekmans. Oh, wat is het? Hoofdinspecteur van Deun van de Federale Gerechtelijke Politie. Ik wil u een paar vraagjes stellen. Uh -huh. Jij bent gepensioneerd? Dat klopt, ja. Maar je klust nog wat bij als portier in de Saturnus. Zeg, waarom vraag je dat allemaal? Ik, ik, is er iets? Dat zouden we toch best zelf weten, hè? Ja, wat moet ik weten? Ik ben clean, hè? Ik heb, ik heb niks op mijn kerfstok. Nooit gehad. Nee? En dat geld dat je vorige week maandag van meneer Stengers hebt gekregen? Was dat ook clean? Hoe weet je dat? Ik weet veel, Glen. Waarvoor moest dat geld dienen? Uh, om om een nieuw pistool te kopen voor Stingers. We zijn samen in een schietclub. Ik, ik ken iets van wapens. Ik ben nog beroepsmilitair geweest. Para. En daarna in het vreemde... Kok zijn geweest. Kok. Eerst in het leger en daarna bij de lange omvaart. Waarom stoeft gij altijd dat je legionair geweest zijt? De mensen horen dat graag en, en dan hebben ze meer schrik van u. Ah. En heb je dat pistool al gekocht? Nee, nog niet. Waar waard je de nacht van dinsdag op woensdag? In de schietclub natuurlijk. En daarna tot zeven uur s morgens blijven plakken op café. Ik heb zeker twintig dagen. Tot zeven uur? Yep. Ik kom er wel achter wat je mee bezig bent. Hè. Directeur, Jean Stengers en Glenn Broekmans, dat klopt niet. hè? Ik voel dat aan mijn ellebogen. Die liggen alle twee dat ze zwart zien. Ja, bewijs dat maar eens. Directeur, we zouden toestemming moeten krijgen om die bewakingsvideo nog eens te bekijken. En die installatie heeft zeker een audiosignaal en... Ja, ik moet toegeven dat ik dat de vorige keer ben vergeten open te draaien. Ja, maar uh, zonder sluitende bewijzen geeft de onderzoeksrechter nooit toestemming voor zoiets. Dat, dat zou een zware schending van de privacy zijn. Ja, liplezen kunnen we niet, hè? Ze stonden alle twee in profiel. Uh, uitgesloten, zeg ik. Goed, uh, Jelle Kremers, het vriendje van mevrouw Stengers. Ja, we zullen het sporenonderzoek moeten afwachten om te zien of zijn verklaring klopt. Hij blijft in ieder geval aangehouden. Ik weet het niet, ja. maar uh, ik krijg hier een beetje de indruk dat wij verschrikkelijk aan het knoeien zijn. Ja, moment. Ja, ja, ja. Ja? Oké, okay, we doen het nodige. Bedankt. We hebben de identiteit van die dode jongen op de kamer van Monique Van Dam, mevrouw Stengers. Het gaat om een zekere Maarten Moens, een zware junkie. Hij heeft al maanden in de gevangenis gezeten voor drugsbezit en kleinere diefstallen. Ja, en uh, is dat dan nu de grote sprong voorwaarts? Ja, directeur, want hij trok altijd op met een zekere Bart Fitz, ook een junkie en daardoor bekend in gerechtelijke kringen. net gespoten. Kom, voorzichtig, hè. Kom, joh, kom met mij ja. Hé, hey Rudy. dat tweede schilderijtje van uw triljo staat hier ook. Dat gaan we meepakken, ja. Jij bent dus samen met Maarten Moens de huis naar binnen gegaan, hè? En langs waar? Langs de garage. We gingen alleen maar om te stelen. Maar je hebt eerst nog iets anders gedaan. We gingen eerst in de keuken om een mes te pakken. Je wachtte er alleen maar om te stelen, maar toch zei in de keuken een mes gaan halen. Waarom? Omdat we schrik hadden. Omdat je wist dat je dat mes ging gebruiken? Nee. Je hebt die vrouw zonder pardon twee keer in de buik gestoken. De koppel werd wakker. En heb je het gedaan? Ja. Waarom? Kan ik niet eens krijgen. Ik heb kou. De dokter zal je straks met voorschrijven. Ik zou willen weten waarom. Die mannen in dat bed. Ik pakte mijn mes af, hij, hij was sterk, ik vloog tegen de muur. Ik vroeg Maarten om mij te helpen, maar die man smeet Maarten over zijn schouder. Maarten was dood, ik ben gelopen en ik heb nog grap twee schilderijtjes meegepikt. Ja, waarvan dat je één verkocht hebt voor drugs, hè? Ja. Heeft er iemand de opdracht gegeven om dat koppel uit de weg te ruimen? Nee. Je krijgt die voor levenslang, hè, vriend? En je gaat er helemaal alleen voor opdraaien, hè? Beseft u dat wel? Dus we hebben een bekentenis. Ja, hij bekent de feiten wel, maar. Hij zegt niet waarom. En dat vind ik zo raar, hè? Alleen, ik kan niet geloven dat twee zo'n verslaafde klungelaars. ...aan zichzelf zomaar een koppel gaan vermoorden. Iemand moet hen dat hebben ingeblazen. Ja, maar hij bekent de feiten. Ja. En dat pleit Jelle Kremers vrij. Ja, het sporenonderzoek is ook helemaal in het voordeel van Jelle Kremers. Hij lag wel degelijk naast Monique van Dam in bed. En kort voor haar dood hebben ze nog gevraaid. Zijn vingerafdrukken staan enkel op het lemmet van het mes... dus hij kan niet gestoken hebben. Ja, klopt. De onderzoeksdirecteur wil hem nog even zien... maar hij wordt hoogstwaarschijnlijk vrijgelaten. De hoofdinspecteur. Het ziet er goed uit voor u. Goed. Kan het nog goed komen met mij, na dit? Oh, uh, in elk geval uh, veel geluk. Hè? Sterkte. Plezant werksken, hè? Processen verbaal invullen. De koning al mij niet uit mijn concentratie, hè? Hallo? Ja, Rudy? Wat? We komen direct. Jelle Kremers is vermoord in zijn boerderij. Wat? Hij ligt daar binnen. Dokter Mazes erbij. Eén schot in het hoofd, dwars door het raam. Wel, Anderhalf uur geleden stond hij nog bij ons. Mm -hmm. Een fietser heeft vanuit de verte een schot gehoord... en heeft een grote zwarte 4x4 zien wegrijden. Hij heeft niet gezien welk merk. Stengers heeft een zwarte 4x4. Nou. Hoofdinspecteur van Deun. Je zei die niet meer weg te slaan? Meneer Stengers, zegt de naam Jelle Kremers u iets? Absoluut niet. Nee? Kremers werd nog geen uur geleden vermoord... Wat heb ik daarmee te maken? Meneer Stengers, u rijdt met een zwarte 4 x vier. Ja, waarom? Mogen we die eens onderzoeken? Doe wat je niet laten kunt. Je zult toch niks vinden. Hè. Ja, oké. Okay, ja, we doen al het nodige. Jo. Bart Fits wil nu een verklaring afleggen. Hij hey, gaat zijn vorige toch niet intrekken, zeker? Die moord, wij hebben dat niet uit eigen beweging gedaan. Glen Broekman, de portier van de Saturnus, heeft ons geld gegeven om die vrouw... En haar minnaar van kant te maken. Zie je dat nu wel? Hoeveel? 8000 euro. Hij wist dat we veel schulden hadden bij Antoine, de dealer. Blijft je bij wat je nu zegt? Ja, ik ga er niet alleen voor opdraaien. Oké. Okay. Directeur, Vits heeft net bekend dat Glen Broekman hem geld gegeven heeft om Monique van Dam en haar minnaar te doden. En men kop er af maar Broekman heeft van Stengers geld gekregen om hetzelfde te doen. Maar we kunnen niks bewijzen als... Oké, okay, check de bewakingsvideo van Stengers. Ik zorg voor een huiszoekingsbevel. Oké. Okay. Wat een sukkel, die broekmans, zeg. Sam, haal dat huiszoekingsbevel en kom naar de villa van Stengers. We wachten daar. Ja. Ah, uh, meneer is er niet. Hector, laat ons binnen, alsjeblieft. Dit is een bevel tot huiszoeking. Ja. kom maar toch. Stond dat ik de vorige keer die laatste sprekers ben vergeten aan te zetten. Voilà. Als er nu geen geluid op staat, kameraad, dan kunnen de schotels gaan wassen, hè? Ja, dat is goed, waarom... Dus, jij liquideert mijn vrouw en haar minnaar. Hm? Ze hebben dikwijls een rendezvous in mijn huis in Lennek. Als je dat daar een beetje in het oog houdt... Hm? Zijn er nog problemen? Geen enkel probleem, Pierre. Ik ben hier aan mijn proefstuk. Godverdomme laaf, Ben. Hier is een voorschot van 55.000 euro. Ik de je, zou Hier is een voorschot van 55.000 euro. Je krijgt er nog eens 250.000 bij als het voorbij is. En je verdwijnt naar het buitenland. Oké? Oké, Pierre. Ik heb al gezegd, de glim is niet als een proefstuk, hè. Ja, dat is genoeg. Ik vraag versterking. Sam gaat stengers oppakken in zijn fabriek en wij gaan broekpad halen. Kom. Kom, kom, kom. Stengers, politie. Let een pistool vallen. Ja, doe maar in uw broek van een labbekak. Ik geef je 55.000 euro. En jij geeft voor een appel en een een job voor twee kloeskrappers die niet meer op je poten kunnen staan. Kom, meneer Stengers. Het is voorbij. Laat rustig uw pistoolzak. Ik heb niks meer te verliezen, die inspecteur. Stengers, geef dat pistool hier. Komaan, sta recht, Broekmans. Handen op deur. ik was mooi om duizelig van te worden. Ze was een intelligent en gecultiveerd. Elke dag opnieuw voerde ze mij naar de hemel. Ik zei er wel dat ik met die affaire met Helmoet niet inzat, Maar dat was niet waar. Ik ben zot geworden van jaloezie. Helmoet moest eraan. Maar je hebt wel de verkeerde laten vermoorden... Jelle Kremers. Oh, dat was toch ook haar minaar. Ik wilde Monique voor mij alleen, basta. Hoe hebt je die Jelle Kremers gevonden? Een paar telefoontjes in het kunstwereldje... en ik wist met wie ze te doen had. En Helmoet? Ja, die heb ik niet te pakken gekregen. Hij is naar het buitenland vertrokken toen hij hoorde dat Monique dood was. Hij wist hoe laat het was. Spijtig. Meneer Stengers, u heeft drie doden op u geweten... U denkt toch niet dat u ooit nog vrijkomt? Wat kan mij dat schelen? Wat is mijn leven nog waard? Zonder haar. Waarom heb jullie die opdracht doorgegeven? Schrik? Nee, inspecteur, schrik niet. Maar een mens doodschieten, dat is niks voor mij, hè? Ja, en dan heb je die klus maar doorgegeven aan twee junks, hè? Die geen kant meer op konden. Dat is toch uitschot. Ah, hey, Ik kom dat ze kan het van de dagen vastzetten. Kom aan! Je moet je zo niet laten meeslepen, hè, Rudy. Op tijd de knop omdraaien. Kom, we gaan dat gewoon doorspoelen. Jij hebt geen goesting op een beetje zeker, Rudy? Nee, het zal nog wel niet. Ik heb dorst als een paard. <laughs>